Minimaal, minimale leeftijd is 21 jaar. Houd dus je legitimatie in je achterzak. De line-up zoals uh, Sonny James en Ryan Marciano met een 3 uur set Leroy Styles, Funkerman, Jazz van D, Jetro Ancotta en de Saudi MC. Dit was de partykuit voor deze week. Ik zeg. Je hebt genoeg leuke feestjes toch Dennis? Ja, nee, nou, je kan, uh, je hebt zat te doen dit weekend. Dacht ik ook. Dennis, tot slot eventjes. Wat gaat er zo meteen plaatsvinden bij de deks? Nou, uh, ik ga dit keer niet openen. Oh. Jij gaat niet openen? <lacht> Moet Pascal dan voor de deur staan? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. maar jij gaat je zet niet openen? Nee. Eerst gaat uh, onze uh, nieuwe aanwinst Ramonski als eerste beginnen. Dus we kunnen een nodige portie Dirty House uh, verwachten. Ja, dat wordt echt een Dirty Eclectic uh, Trommelgeroffelhouse. En daarna? ikzelf Met uh, nieuwe bangers. En tot slot, de one and only DJ JK, Kortom. Twee uur lang. Kun je me hier nog lekker laten aanstaan op jouw Zeef Zandvoort. Nu eerst deze hele gave plaat van Gregor Salto Unite. Tot twaalf uur. Jouw 106.9, 104.5. Zie je het in de house op Zandvoorts Grote dansvloer. We win this game together. I cannot win your defeat.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 and unity What the world needs is something Remix. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker nummer. dacht het wel, ik Zo, had vorige ik keer... Krijg, een... ik krijg meteen weer zin in die strandfeesten van dit weekend, als ik dit hoor. Ja, ik had vorige keer de Groovenetics remix gedraaid. Die rockte ontzettend de tent. Maar deze maar Carlos Barbosa, dit is echt tolletjes lekker. Veegde, die veegt de vloer aan met Groovenetics. Ja, Zandvoort's grootste dansvloer, hij is geopend. En ja, ik zie hier allemaal auto's parkeren. Het lijkt hier compleet uh, feesten aan het Gasthuisplein. Ja. Zeg er wat van Ongelooflijk wat een gezelligheid en Laten we de spanning niet te lang houden wat? Staat iemand klaar om te draaien Staat boven? iemand klaar? Ja ja Volgens mij een uh, beetje dirty house Kom maar maar in onze enige echte Ramonski Ja Oeh dat klinkt lekker de hey, bottle Zie je in de house? Make some noise op Stansvoort Grootste Dansvloer Tot aan 12 uur Hou hier school je Gevolgd door DJ Dion Sydney en Dennis Kun je vast ja. vertellen Wat jij allemaal in je set gaat draaien Nieuwe Avicii Nieuwe Chesto Een bootleg van uh, De Veggie Mode, Personal Jesus Echt een rammer En uh, ja, gewoon heel veel knallers Hou hem dus hier Op jouw CFM stand voort Tot aan 12 uur de heetste beats En of het niet genoeg is Vanaf half af kun je luisteren DJ KK How we're nonstop in the mix. How we here. Oh! Drie kwartier lang, ons enige echte, DJ Dion Sidney. Hou me hier, 106.9, 104.5. Dat is wat door je speakers klinkt.